Door Almegens met het Nr.S. journaal. Bij een grote Russische aanval op de Oekraïnse regio Zaporizhja... is vannacht zeker één dode gevallen en zijn minstens 24 mensen gewond geraakt. Rusland zette gevechtsdrones in boven delen van het land, zegt de Oekraïnse luchtmacht. Vooral de oostelijke regio Dnipropetrovsk zou het doelwit zijn geweest. Regionale postbedrijven vrezen voor hun toekomst als de postwet wordt aangepast...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 Ze staken de stille oceaan over, een afstand van 14.500 kilometer. Dat deden de broers McLean in 139 dagen en bijna zes uur. Een nieuw wereldrecord. Het oude record van 162 dagen stond op naam van een Russische solo-roeier. Onderweg doorstonden ze hevige stormen, waardoor ze een flinke omweg moesten maken. Een van hen spoelde overboord in een hevig onweer, maar kon weer in de boot worden gehesen. Met hun tocht haalden de Schotse broers rond de 1 miljoen euro aan sponsorgeld op voor projecten voor schoon water. Het weer in het hele land kans op buien, vanochtend vooral in de kustregio's. Daarbij kan het onweren. Het wordt vandaag 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM verkeersinformatie.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 Ik die vrouw gillen, hè? Nou, dat nou, uh, is toch wel een mooie stem, Nathalie Kool. Toch? Ja? Ik vind hem top. Ja, ja, ja, hij is prachtig. Het is geen Beat in Houston, maar dat komt nee, uh, uh, wel in kom de buurt. Kom wel de buurt. Ja. Een aartje naar een vaartje. Een ja, aartje naar een vaartje. Net King is, was? Net dat. Ja, de vader ja. was net King Cole. Dat dacht ik al. Ja. Het was ja. net King Cole. Nou, het is zes minuten over 11. We zijn begonnen met de tweede uur van Goedemorgen Standvoort. Wat een beetje in. Uh, het kader uh, staat van uh, de geschiedenis van de Formule 1. Maar we gaan, uh, als het goed is, uh, dan gaat Jan voor zorgen, dus, uh, denk ik. Uh, gaan we naar uh, Carina, want die loopt nog steeds in het dorp. Hi, nou, we, we gaan het proberen te bereiken. En uh, uh, als het goed is, is ze bij uh, uh, Lady... Nee, bij de, onze eigen DJ, Lady Mix. Uh, DJ Lady En die Mix. heeft te druk, hoor, kan ik je melden. Want hij moet vier dagen staan, volgens mij. En uh, ja, ik hoop dat ze opneemt. Want, uh, uh, ja, we gaan straks ook nog uh, Gijs van Linup horen, heb ik begrepen. Ja. We, en, hebben een, uh, ja, we hebben een uh, nog een rijk programma met. Uh, we gaan even kijken of het uh, een klein beetje naar uh, de, de, de hedendaagse situatie gaat. Ja, uh, misschien beter gaat. Ja, we horen Carina weer op de achtergrond. Uh, hi, Carina. Ah, ja, ik hoor je. Sta je nog steeds wel op de straat, Carina? Ja. We staan nu op de eerste verdieping van de DJ... Uh, Lady Mix, ja. Zoals je hoort. En ik heb nu wel heel mooi uitzicht over uh, wat er allemaal aankomt. Geweldig. Echt zoveel mensen lekker in de zon. Allemaal aan het dansen als uh, die hier voorbij komen. Uh, helemaal top. En er zijn dus nu heel veel uh, jongeren die nu aan het draaien zijn. Van de DJ-school, van, de DJ's, van Maxime... Maxime, hoe gaat het? Ja, het gaat super goed. Wij zijn super enthousiast. Kinderen doen het goed. Het is echt zo onwijs aan, dit Ja, er is heel veel lawaai hier. Geen, hè? Hoor uh, ja, ja, ja, ja. je ons nog? Ja, we horen je. Oké, oké. Nou ja, dit is dus echt een succes. Want uh, kinderen kunnen hierdoor leren om voor publiek te spelen...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 Het, ...je kind te laten leren draaien. Ja, beter betere plek bestaat natuurlijk niet. Dus, uh, het wordt alleen maar beter. Achter ons de zee. Heerlijk, hoor. Voor ons de massas mensen die eraan komen. En iedereen danst ook meteen mee, hè? Iedereen is uh, blij, vrolijke gezichten, gezond, vrij. heerlijk. Je dochter heel goed draait. Dat vind, je ook, vind ik ook, ja. ja, ja, ja, ja. Oh, we worden nu in de rook gezet. <lacht> Ja, ik ga even naar beneden. Ja, dankjewel. Ja, dankjewel. Ja, dankjewel. Veel plezier. Waar sta je nu, Karina In de halte trouwens. Ja, het is een heel leuke stemming hier. Bij... Uh, uh, uh, mij nog horen, maar dat ik is toch bij een... uh, Laurel, Laurel, Laurel uh, Hardy, uh, uh, toch? Ga ik nog even naar een andere stem toe, want hier wordt van alles gemaakt. Oké. Okay. Ik Hallo, denk niet dat ze hier hoort. heb ik wordt. ben van de radio. <laughs> Wat verkopen jullie hier? Wat verkopen jullie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 Maar die moeten wel een beetje opschieten, willen ze de Formule 1-auto's in uh, acties zien, om half twaalf. Want dan begint de uh, derde vrije training. Ja, ter. ja, ja. ja, ja. En, uh, heb je gisteren gekeken? Ja, ik heb gisteren wel gekeken. Heb je gekeken ja. hoe uh, die Lens Stroll die auto ja, kort, die, uh, kort reed? Ja, die, God <laughs> die dan ging, uh, reed hem aardig in de prakjaar. Ja, wel knap ja. hoe die dat deed heel knap. Ja, maar hij, hij schrok volgens mij van die voorliggers bij hem en keek even niet ja een bom ja. die er ligt. Uh, ja. Er was een schijfvlak in. Nee in de, in de uh, hoe heet het vlak voor de hunsrug die, ja, die, ja, die die bocht die Gent bocht. Die... Die... Dus uh, ja dat was wel even een, een aardige klapper. En hey, wat magste deed was ook raar natuurlijk hè. Naar ja maar heel dat bijzonder.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 ja, ik kan alleen maar spijt betuigen. Ja, nee, dat kan, deze... dat kan, gebeuren, dat kan dat gebeuren, kan gebeuren, ja. Uh, ja heb jij dat staan het uh, interviewtje van uh, Carina met de burgemeester? Nee, dat heb ik nee. staan. Oh, uh, hoe doe je dat dan? je nou, nou, dat, dat doe ik, ik zo via de microfoon. Oké, okay, dat kan. Want ze heeft het net doorgestuurd. Ja, om half tien waren uh, wethouder De Kloet en de burgemeester uh, Molenburg... die waren uh, beschikbaar om even uh, de uh, gang van zaken te bespreken. En dat is hem niet...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 om dit weekend uh, in te gaan. Zeker. Ik vind het uh, altijd ongelooflijk. Het leukste, het leukste momenten vind ik uh, de instroom uh, s ochtends en de uitstroom s avonds. Als je, uh, ja, s ochtends al die mensen die gewoon blij naar het circuit gaan... Uh, ja, kijk dan altijd gewoon een beetje vanaf de boulevard hoe dat gaat. En ik vind het ja, ja. mooi dat als alles op gang komt en morgen ja. dat je die helikopters in de lucht ziet hangen. En, uh, dat vind ik altijd het mooiste, mooiste moment.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 een uh, toepasselijk nummer voor deze dag. Heel goed, ja. Waar krijg je steeds weer Bijna iedere keer Van het drinken zo'n kater Van uw af aan Giet Ruppelmeer Het is een leerzame les had de kurk op de fles Want wat vroeger of laat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 van het drinken zo'n kaarten. Van nu af aan geen druppel meer. Zo'n kater... Van uw afwaagindruppel weer. Oh yeah! Ja, dat waren de millers. Uh, dat waren de ja, millers, ja, ja, waren. Ongetwijfeld, ja. Uh, nou, jij hebt een leuk stukje klaarstaan volgens mij. Uh, ja, weer wat, wat, weer, wat, weer uh, van Jan Lammers. En waarom is dat leuk, uh, Nou, het is leuk omdat uh, in 2017... werd er natuurlijk ook al gesproken over... Uh, zou er ooit nog lukken, een ja, uh, yeah. Grand Prix in uh, Zandvoort, Zandvoort komen, komen? Want ja... ja dat is natuurlijk altijd wel een wens geweest. Die zou in 2020 worden geweest. Maar Jan had daar nog niet zo heel veel uh, fiducie van dat, oh, okay. het, uh, dat het zou gaan lukken. Maar je moet maar even luisteren hoe hij dat uh, vertelt. In 2017. Ja. Als even kijken welk fragment is dat? nummer ja, 6. Nummer 6. Ja. Heb je hem? Jaap? Ja. Oké, oh, ja. zo. Dit is ZFM. Z Zegt FM. Je hebt het zelf meegemaakt, een Grand Prix in Zandvoort in Nederland, in je achtertuin. Um, ja, we hopen nog allemaal zo op, maar kan het wel?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 niet doorgaat. He, dus dus uh, sportief gezien is een Grand Prix in Nederland... en in Zandvoort hartstikke leuk en interessant. Maar uh, ja, dat dekt de lading economisch nog niet. Dus dat kan alleen maar als er gewoon uh, vanuit Den Haag... gewoon een lobby op gang komt. Uh, nee, net zoals Olympische Spelen, EK, WK, voetbal. Alhoewel we daar niet uh, over moeten praten op het moment. Maar uh, een vergelijkbare lobby... Uh, misschien een mooi moment trouwens... nou we toch even met voetballen pauze hebben. Uh, maar dat kan alleen maar... Van uit Den Haag geïnitieerd worden en hoeft echt niet volledig, maar wel gewoon voor het leeuwendeel, zodat dat laatste deel het bedrijfsleven aangevuld kan worden. Ja, ja wat, wat <laughs> mooi om dit terug te horen. Is, ja, he? grappig, hè? 2017, nee, we weten allemaal hoe het gegaan is. Den Haag, we uh, nooit meer iets van gehoord, hè? Nee. Uh, ja. Hou je eigen broek maar op, zei dus ja, daar. Ja. ja. <laughs> en uh, nou ja, 2017, toen was Max verstappen. Die begon dit eigenlijk. He? Die begon in ja, 2016. En, uh, is die 2016, begonnen. ja. En, ja. Uh, is hij trouwens uh, ook uh, voor het eerst kampioen geworden? Wereldkampioen? Nee, niet wereldkampioen. Oh. Uh, we hebben we, we, we, we, Barcelona gewonnen. Oh, je bedoelt een race gewonnen? Ja, ja, ja. ja, nou, ja. Dat is nog ja. Geen... Nee, dat klopt. En uh, nou, We weten allemaal hoe het later gelopen is. En uh, wat Max allemaal teweeg heeft gebracht, dat is uh, ongelooflijk natuurlijk.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 dus uh, ja, Jan heeft het ook niet kunnen, kunnen en, uh, niet kunnen zien en niet kunnen zien nee. aankomen. Dus uh, wat dat betreft... Uh, nou, hey, ja. Maar het is wel leuk om, om te horen wat er uh, in, in die ja, periode, zeker. dus is bijna tien uh, jaar geleden, uh, over gedacht werd. Ja, door, klopt. Door, de, door, de, door de kenners, hè? Nou ja, toen, toen kwamen natuurlijk uh, Prins Bennard junior en, en zijn konuiten die, uh, die dit allemaal uh, eigenlijk uh, mogelijk hebben gemaakt. Ja, dat klopt. Dus, uh, ja.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 Of het ooit een keer Ja, ik denk het niet. Of, uh, ah, ja. of de zoon van uh, Jan Lambers moet uh, gaan schitteren. Precies. Uh, nu in de Spaanse Formule 4. En hij heeft getekend, en gaat goed, hè? Hij heeft getekend bij het team van uh, Alonso. Heb je dat meegekregen? Oh nee. Ja. Meen je dat? En hij heeft die, uh, afgelopen week een uh, contract getekend. Wat goed. Voor vijf jaar. En daar gaat hij uh, voor rijden. Ja. En uh, ja, mogelijk eerst nog Formule 2, Formule 3. En dan eventueel uh, doorstoten naar de Formule 1. Maar goed, dat weet je nooit.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 Hear the children crying, one love. hear the children crying, one heart. saying give, give thanks, thanks and praise to the Lord, Lord and I will feel alright. saying let's get together and feel alright. whoa, whoa, whoa, whoa, let them pass all their dirty remarks, one love, I'd really love to ask Is there a place for the hopeless sinner who has hurt all mankind? Just a uh, safer zone. believe one love. Only I'm a gideon, gideon, gideon. So when the man comes, there will be no, no doom. Have pity on those whose chances grow thin. There ain't no hiding place from the Father of Creation. What? One love. I'm on the Nou nou. Mm. Ja. Ja. Ze hadden toen ook een echo-apparaatje gekocht. Ja, die hadden ze in Jamaica. Ja, die hadden ze in Jamaica. En die niet nou, alleen dat? Het is wel lekker de muziek van Bob Marley. Mooie muziek gemaakt, dus... Uh...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 nou ja, goed, die, inderdaad, die, die, die Chris van Strol was natuurlijk vervelend. Voor hem dan, maar die uh, dingen ze daar gewoon de hele nacht aan die wagen hebben gewerkt. Ja. Dat kan echt niet anders. Nou, die is wel ja. aardig in elkaar. Nou maar, ja, mag maar, dat nog rustig uh, buiten de wagen, is hier. Ja, ja, ja. ja, en hij heeft uh, zelfs overal nog niet aan...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 En, uh, nou, heb je al geweest trouwens? Ja, elke dag bijna. Oh, <laughs> ja. dus heb je een goede score? Nou ja, dat dacht ik. Alleen kom, volgens kwam een jongetje van 11 achter mij aan en oh. uh, die reed mijn tijd naar gruslementen. Dus uh, ja, ja, ja, Dus het ging mijn zelfvertrouwen uh, was weer verdwenen. Ja. <laughs> ik vind het wel ontzettend leuk, dat het, uh, want ik heb net even gekeken. Dat was ook echt helemaal met het, de duinen.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 Ja, drie minuten. Perfect. Kunnen we zelf dus... Formule 1-kodeur geweest... plus uh, de, uh, de manager van Jos Verstappen. Ja, ja. uh, kun je hem in starten? Jazeker, daar komt hij. Ja, ja dank je. Ja, dus is begin, hè? We lopen achter de pits door... door. en we zoeken onze landgenoot. Huub Root Kijk, daar is hij.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 We weet allemaal hoe het, uh, hoe het is afgelopen met Huub. Hij zat gewoon bij B-teams als Spirit. Dus hij heeft de toppen eigenlijk nooit gehaald. Dat was wel jammer. Maar uh, hij zal zelf ook wel geweten hebben... dat dat een beetje een utopie was, denk ik. Maar het is toch knap dat hij het voor elkaar heeft gekregen... Ja, om uh, de 1 ja. Coureur geweest te dus zijn. 30 Grand Prix heeft hij geleden. Ja, dat is best en, veel uh, ja. nog. Ja, nee, dat is redelijk veel. Ja. En, ja. Uh, maar ja, nooit in een punten geëindigd. hij was eigenlijk... eigenlijk niet zo populair als bijvoorbeeld Jos Verstappen. Nee, maar Jos zat natuurlijk wel bij een topteam. Hè, van ja, dat Bert is waar. Ik bedoel, ja, ja. ja, ja. Die, en hij zat naast uh, Michel Schumacher ja, in 1994, ja, dus ja, dan word je zelf wel een beetje Ja, en bekend. dit was 1985. De 85 inderdaad. Ja. Ja, goed. Uh, en het is uh, nee, ja, mooi dat, ne zich, dat Nederlanders zich altijd hebben Absoluut, absoluut. En, manifesteren. En uh, uh, hij heeft zich, uh, uh, ik wil niet zeggen gerevanseerd, maar hij is later wel uh, heel goed gegaan met, uh, als manager van, uh, van Jors. Dat, ja. uh, dat is goed gegaan en... Uh,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 Uh, ...in Nederland wel ja. weer handen ja. en voeten gegeven. Absoluut, en de populariteit ja. wat het nu heeft. Ja. We zien uh, hoeveel mensen... Uh, ja, die, die treinen op... zitten nog helemaal vol in he, de komen. Ja, ja. ja. ja. We zitten naar, uh, hoe het, te kijken, naar webcams van Zandvoort. Ja. En, uh, dat is uh, op Zandvoort. Nee, is leuk om te zien. zandvoort.com kan je al die uh, webcams verschillende team. webcams ja, zien. Dat is leuk. Ja. En dat is heel erg <laughs> ja, bijzonder om te zien... Ja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 Bokera, zo heten ze. En uh, jean okay. Roger, dat valt uh, dat al. Ja, we dat is wel een beetje, raar, is beetje ja, leuk. Heel uh, ja. interessant. Hey, we gaan even luisteren naar Gijs van Lennep, uh, hoe, de, hoe hij uh, uh, uh, in het begin van de carrière van Max over Max dacht. <coughs> leuk om te eh, horen. Erg, erg door. leuk. Ja. ja, hier komt hij. Dit is ZFM. Race Radio. Race Radio. Max is uh, een fenomeen.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 maar hoe die ook met de pers omgaat en in het Engels en zelfs ook in Duits, het, het is allemaal alsof ja. hij 5, 26 is. Dat is helemaal goud waard, want elke beweging die je teveel maakt, dus te veel drift zeg maar, daar verlies je tijd. En dat kost je banden. Ja. Je ziet vaak, de mensen ook, die zie je even die auto zo uitbreken. Dan je ja. even zo, hup, hup, en dan roepen we, goed gedaan, jochie, niks ervan. Gewoon twee tiende seconden weggegooid. Ja. En daarbij sluiten de banden dan harder. Ja. Maar hij kan de, de zogenaamde kleine drifthoeken, die ze wel hebben... maar die wij bijna niet kunnen zien... dat kan hij zo precies aanvoelen...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 Dat heb ja. het ook goed gedaan, hè? Wat ik bedoel, ja, ja. daarom. Jongens, uh, Carina hangt al. Ja, ja dat, dat, Ik hoop dat ze niet... We hebben nog een paar hangt. minuutjes, Carina. Ja. Carina, waar sta je? Hallo? Hallo, Karina Hallo? Hallo? Nee. Nee, helaas. Ja, jammer. Helaas, helaas, helaas. Bijna gelukt. <laughs> ja, maar ja, het ja, is ja, dus hetzelfde als je zegt... Ja, ja Gert, Gert zit nog even naar alle, alle, alle, alle webcams te kijken. Valt hier nog wat op, ger Nou, er valt op dat er heel veel oh. mensen zijn...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 Uh, Daar moet ik even over nadenken. Ja, ik ook trouwens. Hé, <laughs> hey, dankjewel voor je bijdrage, Carina. Ja, okay. En een goed weekend. Hoi, hoi. Ja, Hans. Ja, we gaan bijna afsluiten. We gaan hè? bijna afsluiten. Uh, bedanken Jaap uh, ja, zeker. voor uh, de muziekkeuze. Dank graag gedaan, ja. en de, graag gedaan. En de techniek natuurlijk, hè. Ja. En uh, ja, we gaan er bijna uit, denk ik, uh, met, uh, uh, niet met muziek, maar uh, we praten nog even, heel even vol. Eh. Uh, ja, uh, de, ja, ik zit er, ben aan een vrije training te kijken. En ja. Verstappen ja. staat derde, maar wel op 14e afstand. Ja, dat is, uh, ja, komt dat er is gewoon al heel te pas passen. En die McLaren's... Uh, ja, McLaren's, ja. ja Oké, okay, uh, we gaan eruit. Tot volgende week. Tot we volgende week. Luisteren. Bedankt. Het FM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.